11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Egypte zijn vanavond 36 doden gevallen bij een ontsnappingspoging van gearresteerde leden van de moslimbroederschap. 600 leden van de radicale partij waren de afgelopen dagen opgepakt tijdens de gewelddadigheden. De gevangenen werden naar een andere gevangenis overgebracht toen het konvooi werd overvallen. De afgelopen dagen zijn er bijna 900 doden gevallen, voornamelijk bij confrontaties tussen demonstrerende aanhangers van de verdreven president Morsi en leger en politie. De interimregering heeft vandaag lang beraad gehad over de situatie in het land. Volgens ingewijden zou er ook gesproken zijn over een verbod van de moslimbroederschap. Daarover is niets bekendgemaakt.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 In Turkije zijn vannacht bij de grens met Syrië twee Nederlanders opgepakt. Het zijn een videojournalist en een Nederlands-Syrische vrouw uit Delft. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat de Turkse autoriteiten de arrestatie nog niet hebben bevestigd. Het ministerie onderzoekt de zaak. Mogelijk wilde de tweede grens met Syrië illegaal oversteken. Het alarmnummer 112 in het oosten van Noord-Brabant is ondanks een storing in de techniek toch goed bereikbaar geweest. Volgens de politie heeft de meldkamer geen melding gemist. Wie 112 belt in de omgeving van Eindhoven en Helmond, wordt doorgeschakeld naar de meldkamer in Den Bos. Ook het algemene nummer van de politie, 0900 8844, heeft last van de storing. Wat de oorzaak is van de storing en hoe lang die nog duurt, is niet bekend.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 FC Twente heeft vanmiddag thuis Utrecht verslagen met 6-0. Na acht minuten stond de ploeg uit Enschede al voor en zo bleef het. Ajax-Veienoord werd 2-1. Veienoord heeft nu de eerste drie eredivisieduels verloren. In Bredra won ADO Den Haag met 2-1 Van Nak. En Heracles versloeg SC Herenveen met 4-2. Het weer? Vannacht mogelijk een paar mistbanken, het wordt ongeveer 14 graden. Morgen buien en ook wat zon en hooguit 20 graden. Vanaf dinsdag blijft het droog en is het vrij zonnig. Ook wordt het geleidelijk zomers warm. Tot zover het NOS-journaal. Nu is verkeersinformatie van de ANWB, de N278 van Maastricht naar Aken. Daar liggen tussen Bemelen en Ingberg Bomen op de weg. Daar is je in beide richtingen dicht. En naar verwachting is de weg morgenochtend om 9 uur pas vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussauds online beleven? Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE E. Gute Nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen had.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 Vanmiddag een sperwer in de tuin. Vlak bij de serre. Hij bleef wel een uur. Pikkend en plukkend aan zijn prooi. Het is een dubbelzinnige ervaring. Prachtig gezicht, zo'n fraai getekende vogel. Zo hoog op de poten met zijn scherpe snavel. Maar daarmee ook dat bloederig tafereel... van gulzige pik in het karkas en de ingewanden... van zijn zojuist vermoorde slachtoffer. Die je niet meer te hulp kunt komen. De sperwer leeft... De doof is dood. Goedenavond bij Met Het Oog Op Morgen... dat vanavond de blik stevig gericht houdt op het nabije oosten. Op Egypte natuurlijk, op Iran en op Turkije. Uit Turkije komt nog het prettigste nieuws. De stukken van wellicht het oudste bordspel ter wereld zijn opgegraven. Waarmee doodde men 5000 jaar geleden de tijd... Wie won toen de pot? Wij lichten een tipje van de sluier op. En uit Iran komt verbijsterend nieuws. Dat kent namelijk het hoogste percentage aan harddrugsverslaafde jongeren ter wereld. Wie had dat gedacht? Van het land der Ayatollahs. En uit Egypte komt steeds treurigstemmend nieuws. Het verkeert nu op de rand van een burgeroorlog. Wat moet de Europese Unie doen? Moet de Europese Unie iets doen? Dat vraag ik Koert de Buff, liberaal gezant te Cairo. En voorts, de Wolf alweer terug in Nederland, Steve Reich op Lowlands en een top drie van Eps. Gauw beginnen dus maar, dat wil zeggen na het overzicht van de kranten van morgen vroeg en het nieuws van heden. Zondag 18 augustus. In Egypte zijn eerder op de avond zeker 38 gearresteerde leden van de moslimbroederschap gedood. De omstandigheden zijn nog onduidelijk. Het was het enige incident op een verder relatief rustige dag in Egypte. Geen demonstraties, geen geweld. Wel waren er protesten van Egyptenaren in Den Haag en Brussel. Het leger moet het land verdedigen en niet zelf eigen burgers, eigen mensen vermoorden. Niet dat zoveel aanhangers van de moslimbroederschap meedemonstreerden, maar de betogers zijn boos omdat het leger de democratie in hun land om zeep heeft gebracht. Ene keer in ons leven kosten wij eerlijk en democratisch onze president kiezen. En ze hebben hem afgezet en ze hebben hem in een bak gestoken. In Eindhoven baden koptische christenen voor het welzijn van hun familie. Want het is niet veilig voor christenen in Egypte de straat op te gaan. Die moslimbroeder die, die, die schiet overal. Mensen zijn doorgedraaid eigenlijk. Die willen graag de macht, maar op een oneerlijke manier. En dat leven tussen vier muren is geen lolletje. Ze moeten dan binnen blijven, zeg maar, heel de dag. En uh, ja, vervelen zich heel erg en het is onveilig. En ze, ja, ze wachten eigenlijk tot het voorbij is en zo, dus ze uh, kunnen niet veel doen natuurlijk. In de Amerikaanse staat Idaho woedt een felle bosbrand. De brandweer heeft opdracht gegeven tot evacuatie van meer dan 2300 woningen. Voor sommigen ging die evacuatie net iets te snel maar niet iedereen vertrok deze man denkt met zijn zelf aangelegde sprinklerinstallatie het vuur tegen te kunnen houden i had pipe a sprinkler on each end, and hose connected to three different hose bibs i put together a sprinkler system that would totally saturate the roof en mocht het vuur toch toeslaan deze Amerikaan zal zich dus uit de voeten maken. De verzekering vergoedt de schade wel. De hoofdstedelijke zender AT5 heeft zich de woede van Feyenoord-fans en twitteraars op de hals gehaald. Tijdens de klassieke Ajax-Feyenoord zond de zender een reportage uit... waarbij ras-Ajaxide, Kale en Kokkie kakkerlakken kochten... Een kakkerlak is de bijnaam voor een Feyenoord-aanhanger. Maar ze hebben wel een beetje een postuur van Koeman, vind ik. Beetje dik. Gewoon lompe, lompe beetjes. beestjes. Ja. Het doel van de reportage was om te kijken hoe je kakkerlakken kunt bestrijden. Dat deed het duo door een van de beestjes te laten verpletteren door passerende auto's. Hij moet op die weg lopen. Kom, een kom, kom, kom, jongen, daarheen, die kant op. Ja, dat, ja, dat. is Daar. Ja. Dat is gebeurd. Uh, kennen we die Diep. nog wel <laughs> Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En hiernaast me Mariel Haggeman. Die heeft al een overzicht samengesteld van de kranten van Morgen Vroeg. En begint dat nu voor te lezen. Het kabinet ligt op ramkoers... en gaat zonder steun van de oppositie de confrontatie aan met de Eerste Kamer. Onderhandelingen met D66 en GroenLinks over bijvoorbeeld subsidies voor kinderopvang en studiefinanciering gaan definitief niet door, schrijft de Telegraaf. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft dat vrijdag na de ministerraad laten weten aan D66-leider Pechtold. Volgens Pechtold zou Dijsselbloem hebben gezegd dat we wel merken wat er in september gebeurt. Pechtold voorziet nu dat de ministers van Sociale Zaken en Onderwijs... hun plannen zien sneuvelen in de Eerste Kamer... omdat daar zonder D66 geen meerderheid voor is. Gevonden. Een economische sector in Nederland waar het goed gaat. En dat is de zuivelsector. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de prijs van Nederlandse melkveehouders... die Nederlandse melkveehouders voor hun melk krijgen... terug is op het hoge niveau van 2008. Een jaar geleden was het nog kommer en kwel. Maar de zuivelsector heeft te maken met een groeiende vraag uit het buitenland... vooral vanuit Zuidoost-Azië. Tegelijkertijd neemt het aanbod af. Een belangrijke producent als Nieuw-Zeeland heeft te maken met droogte... waardoor koeien minder melk produceren. De zuivelsector is zelfs zo optimistisch... dat de komende jaren honderden miljoenen worden geïnvesteerd in fabrieken. Valt te lezen in het ND. Een zorginstelling in Gouda met 16 verzorgings- en verpleeghuizen maakt van mantelzorg een morele verplichting. Van familie, buren en vrienden wordt verwacht dat ze minimaal vier uur per maand een bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners. Zoals met ze wandelen, voor hen koken, koffie schenken of een spelletje doen. Volgens een bestuurder van zorgorganisatie Vierstroom is een proef gedaan op een paar locaties. Wat blijkt? De meeste mensen hebben er geen moeite mee vier uur per maand iets te doen. De zorg wordt nog altijd geleverd door professionele medewerkers, maar mantelzorgers moeten wat de bestuurder betreft de blos op de wangen van de bewoners zien te krijgen. De Telegraaf maakt zich zorgen over de detailhandel in de binnensteden. Aanleiding is de sluiting van vijf filialen van de Bijenkorf, in onder meer Arnhem en Enschede. Dat is voor de lokale economie een harde klap. Maar de krant denkt dat het warehuisconcern is gedwongen door de marktomstandigheden. De Telegraaf vindt dat het kabinet zich achter de oren moet krabben over de gevolgen van de btw-verhoging. Ook zou structurele steun moeten worden geboden om de detailhandel in de binnensteden te verbeteren. Achterstandsbuurten krijgen onevenredig veel aandacht... terwijl de winkeliers in de binnensteden vaak met lege handen staan als ze om hulp vragen, meent de krant. Fans van Bob Dylan moeten morgenochtend om zeven uur op. De Volkskrant belooft een exclusieve stream via internet met nummers die niet eerder zijn uitgegeven. Ze zijn vorig jaar door de platenmaatschappij gevonden in een kluis in New York. Daar lag een stoffige tape met opnames van Dylan uit de tijd van de albums Self-Portrait en New Morning uit 1969 en 1971. De krant belooft onder andere een opnamesessie met George Harrison en tal van akoestische nummers die op geen enkele plaats zijn uitgebracht. Ze zijn opgenomen in de tijd dat Dylan een van zijn meest bekritiseerde albums uitbracht: Self-Portrait uit 1970. Dit nieuwe album heet Another Self-Portrait. Volgens het blad Rolling Stone, een van de belangrijkste Dylan-albums ooit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Het Lowlands Festival is zojuist afgesloten... door zanger Nick Cave en zijn Bad Seeds, Maar er waren daar vanmiddag ook klassieke muzici te horen. Luistert u even. Ja, dat is het Rijksensemble ensemble van het Nederlands Jeugdorkest dat werk uitvoert van minimal music componist Steve Reich. Wim Vos, artistiek ja. leider en slagwerker van het ensemble, lichtte dit project twee weken geleden hier toe en is nu weer aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was het optreden? Geweldig. Geweldig? Het, ja, geweldig. Het, uh, het, het, het, het geweldige is vooral dat... Uh... Uh, deze jonge mensen uh, nu al de ervaring hebben dat ze niet alleen in uh, officiële uh, klassieke concertzalen uh, spelen, maar dat ze ook in een tent waar 5000 dol-enthousiaste fans staan die op een andere manier reageren dan het uh, gewone klassieke publiek, zal ik maar zeggen, dat ze die ervaring meekrijgen, dat is uh, geweldig. En ja. uh, vanavond hebben ze ook nog in Apeldoorn in Oordhuis gespeeld, waar het dan weer heel klassiek is, met uh, een, een, een klassiek symfonisch programma. Dus uh, Steve Vrijf zei tegen mij vanavond uh, what a day. Ja. En dat was het ook. Maar, maar past het wel op uh, Lolens? Deze wat ingetogen en zichzelf ja. verhalende muziek? Ja. Nou ja, uh, ik heb uh, heel uh, aandachtig het publiek kunnen bestuderen. Want ik hoefde zelf niet mee te spelen. Ze kunnen het tegenwoordig helemaal, uh, helemaal zelf. En ik zie daar toch heel veel mensen staan die uh, een beetje meebewegen. Sommige... Uh, inderdaad met de ogen dicht, een beetje in trance raken. Anderen die, uh, ja, sommigen die ook weer weglopen, die denken, nou, ik heb het wel gehoord. Maar nee, over het algemeen uh, werd het uh, door het publiek bijzonder uh, positief ontvangen, mag ik zeggen. Ja, en u zei al Steve Reich, de componist ja. was zelf, uh, ja. niet alleen in, in Orpheus, maar ook op Lowlands. Op Lowlands, ja, wat, zeker. Wat, wat vond hij er daarvan? Ja, kijk, hij, hij zei tegen mij, uh, ik heb dit wel vaker gedaan, hij is wel vaker op popfestivals gestaan... Uh, dus het is niet helemaal nieuw voor hem. Uh, maar ja, het idee dat je uh, toch een ander soort publiek bereikt en vooral ook, uh, zijn muziek is ook versterkt. Hè? Dus het is wat dat betreft wel vergelijkbaar met popmuziek. Het is versterkte muziek. Maar op Lowlands, ja, moet ik toch zeggen, is de techniek... Uh, uh, laat ik zeggen, iets mooier verzorgd dan in de gemiddelde concertzaal. Dus het geluid wat je daar kan maken is zo geweldig... Ja, dat is voor hem toch ook weer een soort uh, ja, speelgoedwinkel waar je in staat. De, ja. de, de, de techniek is geweldig. Speelgoedwinkel. Mooi. Ja, echt een speelgoedwinkel, ja. ja. Dank u wel, Wim Vos, artistiek leider en slagwerker van het NGO Reich Ensemble. Graag gedaan. Dag. In een klein café, just the other side of the border.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 Kom een little bit I'm en de is so long Ja, dat is een favoriet van me. Absoluut. Willy de Veel met Come a Little Bit Closer. Al uren vergadert de Egyptische interimregering nu over een verbod van de moslimbroederschap. En vandaag liet de president Van Rompuy en commissievoorzitter Barroso weten... dat de Europese Unie de relatie met Egypte gaat heroverwegen. Hierover koert de Buff, vertegenwoordiger van de Europese Liberalen in Cairo... Maar nu eerst ter plaatse verslaggever Joris van de Kerkhof. Goedenavond, Joris. Goedenavond, John. Hoe is de situatie daar nu? Er wordt op heel veel verschillende plekken gedemonstreerd. Dat is eigenlijk pas in de loop van de avond begonnen, die demonstraties. Over het hele land, het oosten, het westen, de Rode Zee, de Libische grens. In het zuiden van Cairo en in. of ten zuiden van Cairo en in Cairo zelf. Dat is eigenlijk pas in de loop van de avond begonnen. Het was onduidelijk of dat de moslimbroederschap de demonstraties door wilde laten gaan. Er werd gezegd van ja, juist, we moeten het niet doen... want er zijn te veel scherpschutters overal van het, van het leger. Uiteindelijk eh, is nu met name op Al-Jazeera te zien... dat er op zoveel vers verschillende plekken gedemonstreerd wordt. Over het algemeen eh, heel erg rustig. Wel luidruchtig, maar eh, de demonstraties verlopen rustig. Ja, dus het is een rustige dag gebleven. Nou, dat wil zeggen, er zijn wel heel veel mensen uh, gearresteerd. Um, meer dan 160 uh, moslimbroeders uh, zijn gearresteerd. En er is ook, uh, en daar lopen de verhalen over uiteen, wat er nou precies gebeurt. Dus er is een konvooi met gevangenen. Uh, met gearresteerden naar een gevangenis uh, gereden. En uh, die is aangevallen op een of andere manier. Of dat nou kwam omdat een deel van de uh, gearresteerden wilde vluchten... of om een andere reden. Uiteindelijk zijn er waarschijnlijk 38 mensen bij overleden. Uh, het leger geeft een andere uitleg... Um, dan mensen van de, van de moslimbroeders. Uh, het zou zo kunnen zijn, zeggen de moslimbroeders... dat het leger een bus inkwam en uh, uh, die afgesloten bus volspoot met traangas... en dat daardoor mensen zijn overleden. Um, het verhaal van het leger is uh, dat het uh, voornamelijk komt... omdat uh, de convooi werd aangevallen en er werd teruggeschoten. En ja. uh, bij die schietpartij zijn er dan mensen overleden. Heeft het de interimregering vandaag ook nog verklaringen afgelegd? Nee, de regering heeft geen verklaringen afgelegd. Er wordt inderdaad de hele dag gezegd... dat ze uh, de hele dag aan het vergaderen waren... over de situatie. En dat er vermoedelijk gesproken wordt... over een verbod van de moslimbroederschap. Daar zijn ze al een tijdje uh, mee bezig. Hè. Vorige week hebben ze de eerste stap gezet... Uh, in, uh, in zo'n verbod van de, van de broederschap. Waarmee ze verder zouden gaan... Uh, dan uh, uh, onder de uh, periode van het, van het regime van, uh, van Mubarak. Hoe hij met de moslimbroeders uh, omging. Maar ja, die eerste stap... Wat voor een tweede stap daarop volgt, uh, dat is uh, niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk of dat ze uit vergadering uh, uh, zijn gekomen. De enige leider van het land die vandaag uh, te horen is geweest... Uh, die zegt dat hij geen leider wil zijn, alleen maar hoofd van, de, van, van het leger... is uh, generaal Sisi. Ja, dank Joris van der Kerkhof. Koert de Buff, vertegenwoordiger van de Europese Liberalen in Cairo. Uh, ook goedenavond. Goeie avond. Ik zei al, de Europese Unie gaat de relatie met Egypte heroverwegen. Klinkt deftig, maar wat betekent dat? Dat is maar de vraag wat men uiteindelijk zal doen. Er is morgen een vergadering van uh, ja, een hogeplaatse persoon... maar nog niet de minister zelf van de Europese Unie. Die vergaderen we wellicht later deze week. En ja, er zijn eigenlijk drie manieren om die relatie her te bekijken. Maar die drie manieren zijn elk van hen uh, financieel... Dus de eerste is natuurlijk de nationale bijdragen uh, die aan Egypte worden gegeven. Nederland heeft die al gestopt. Uh, andere landen uh, moeten bekijken of ze dat zullen volgen. Op Europees vlak zelf zijn er twee. Er zijn de ja, jaarlijkse bijdragen in het nabuurschap die men geeft. Maar dat is minder dan 200 miljoen uh, per jaar, wat eigenlijk niet oh, veel is. Nee. En ten derde is er een, in het kader van een grote afspraak... waar 5 miljard aan leningen en ook uh, financiële hulp... Uh, op tafel ligt, dat is verbonden aan het FMI, het, uh, het Monetair uh, Fonds. En men zal bekijken van hoe zullen wij dat geld nog geven aan Egypte of niet? Ja, wat, uh, als ik zo mag vragen, wat raadt u de ministers aan te doen? Ik denk op de eerste plaats dat men voorzichtig moet zijn uh, uh, wat te doen. Omdat uh, de sfeer is daarmate gespannen in Egypte, men is... De minister van Buitenlandse Zaken heeft ook vandaag gezegd... Van dat hij het onaanvaardbaar zou vinden... indien de hulp van de Verenigde Staten en van Europa zou teruggeschroefd worden. Um, en ik vrees dat de impact die de Europese ministers zouden kunnen hebben... met dat te doen, ja, dat die relatief Men wil niet luisteren naar wat wij zeggen. Dus ik vind een sterke veroordeling van het geweld aan beide kanten... is noodzakelijk. Uh, het is ook buitenproportioneel uiteraard geweest. Er zijn meer dan 800 mensen uiteindelijk ja. al gedood... Maar om over te gaan tot uh, echte financiële sancties... ik denk dat men daar toch twee keer moet over nadenken. Maar veel mensen zullen zich afvragen... moet je als Europese Unie überhaupt wel zaken blijven doen... met een junta die burgers bij bosjes doodschiet? Dat klopt, uh, maar het verhaal is ook niet helemaal zwart-wit. Dus uh, wij weten ook dat er heel wat moslimbroeders inderdaad gewapend waren. Uh, die dag, de 14e, er zijn ook... 50 uh, politiemensen, ja, doodgeschoten. Dus uh, het is toch allemaal ook wat genuanceerder. Ten tweede, um, Europa heeft tot nog toe vooral stappen kunnen zetten in de diplomatie... en de mensen proberen aan tafel te krijgen. En de vraag is of we die positie natuurlijk niet in gevaar brengen. Nu, ik vind dat men moet veroordelen, maar we moeten ook weten wat onze impact is. Ja. Eén detail is misschien niet onbelangrijk. Wij spreken over 5 miljard aan leningen en ook wel wat hulp. Uh, terwijl uh, en 200 miljoen dat we dan geven nabuurschap... dat stelt niet veel voor als je het vergelijkt... met wat Saudi-Arabië, Kuwait en de Emiraten hebben gegeven. Die hebben één gift gegeven van 12 miljard euro vorige maand. Ja. Dus ja, maar ja wel, wij zijn maar... een kleine speler. Precies. Nou, EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton... heeft al twee mislukte pogingen gedaan om de twee kampen aan tafel te krijgen. Is het geen overschatting van onze positie... om, om te denken dat we daar nog een rol kunnen spelen? Um, ik denk de enige rol die we kunnen spelen... ligt er waarschijnlijk in de bemiddeling. Misschien werkt een derde poging wel. Zo gaat het nu eenmaal in diplomatie. Je moet blijven proberen. En wie kan het anders uh, nog doen? Wie kan nog als een soort van ja, neutrale partner tussen beide kanten staan? Ik denk van alle landen ter wereld uh, is Europa een van de heel weinigen die dat nog kan doen. Misschien Qatar, maar ook dat ligt gevoelig. Dus misschien moeten wij die optie nog wel openhouden. Ja, ja. Maar, maar we spreken nog steeds deftig en gematigd van een intern conflict. Moet je inmiddels niet erkennen dat daar al een regelrechte burgeroorlog moet? Um, ik zou het geen burgeroorlog noemen. Uh, momenteel um, gaat het eigenlijk over betogingen die uit de hand lopen... die neergeslagen worden op een zeer brutale wijze. Maar de moslimbroederschap, naar mijn gevoel, is uh, te klein... om een echte burgeroorlog te ontketen. Maar ja. ook te groot om ze te vernietigen. In die zin vind ik ook het verbieden van de moslimbroederschap... zou een echt slechte maatregel zijn, denk ik, voor de stabiliteit in Egypte. U gaat zelf morgen terug naar Cairo, heb ik begrepen... Is dat nou wel verstandig? Ja, verstandig. Uh, ik, ik woon daar, ik uh, werk daar... Uh, en, en ik, ik wil ook de dingen beter begrijpen uh, zoals ze daar gebeuren. En eerlijk gezegd is het heel moeilijk om te, ja, te bevatten wat daar aan de hand is... hoe diep de gevoelens gaan als je dat uh, vanuit het buitenland doet. Dus ik denk, voor mij werk wat... Inhoud het begrijpen van wat daar gebeurt... Ja, dat ik daar toch wel echt aanwezig moet zijn. Ja, maar behalve begrijpen, wat hoopt u daar nog te kunnen doen? Wel, uiteindelijk um, de Europese Unie moet uh, beslissingen nemen. Heel veel landen moeten beslissingen nemen. En, en ook het parlement moet daar uh, een mening over hebben. En mijn werk is eigenlijk om die mening te helpen vormen... door wat ik daar uh, hoor en zie en probeer te analyseren... Dus ik probeer eigenlijk ja, de procedure, de beslissingsprocedure in Europa... in die zin een handje te helpen, eerder dan te denken... dat ik daar op een of andere manier ook, ook maar enige invloed kan hebben... op de zaken die uiteraard in Egypte gebeuren. Dat is bijzonder beperkt tot ja, bijna nihil. Ja, dank u wel, Koert de Buff... vertegenwoordiger van de Europese Liberalen in Cairo. Graag gedaan. Oh, fighters, what I want to be. Dreams to find out what they mean. Twisting round choices drive me. Al dan toe, van eigen bodem, Janne Scha, dinsdagavond live hier in deze eigenste studio. Luistert u. Dat jongeren ook in het Iran van de Ayatollahs drugs gebruikten, dat wisten we al, maar niet dat het er zoveel zijn. Correspondent Thomas Erdbring, goedenavond. Goedenavond. Ik ben nu even in Nederland, maar je woont in Teheran. Merk je daar iets van in jouw omgeving? Ja, daar merk je wel wat van. Dat, dat merkt je altijd al. Alleen je merkt nu nog veel meer. Uh, ja, heel plat gezegd, je gaat naar een feestje. Nou, dat is al verboden in Iran. En dan drink je daar misschien een drankje. Dat is ook al verboden in Iran. En ja, dan ook in Iran tegenwoordig gaan er dan mensen naar een ander kamertje... om daar een snuif cocaïne te nemen bijvoorbeeld. Ja, en de veiligheid op straat? Uh, merk je daar uh, iets van toenemende nou ja. auto-inbraken, wat wij hier kennen en zo? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk tegenwoordig geen uh, cassettespelers meer die je uit de auto kan stelen. Maar uh, ook in Iran uh, uh, ja, neemt, uh, als druk gebruik toeneemt... en dat is natuurlijk een gevolg van toenemende werkeloosheid... En, en, en, en de toenemende gevolgen van de internationale sancties tegen Iran... en ook het mismanagement van de economie. Maar ja, neemt uh, de criminaliteit... Dus ook toe. Dus ja, vroeger liep je makkelijk uh, met geld in je zak op straat. Uh, ik heb wel eens een keer met, uh, met een paar duizend euro op zak uh, over straat gelopen. En toen dacht ik nog bij mezelf van, nou, dat gaat makkelijk in, uh, in Teheran. Nou, dat zou ik tegenwoordig niet meer doen. Dan gaan de autodeuren op slot en dan rij je zo snel mogelijk van A naar B. Want uh, ja, er zijn veel carjackings en, en andere dingen. En uh, ja, gewoon narigheid En dat komt ook door verslaafden. Maar... Niet minder dan het hoogste percentage verslaafde jongeren ter wereld... volgens De Economist. Zou dat kunnen kloppen? Ja, ja, hoe meet je dat soort dingen? Hè? Wanneer is iemand verslaafd en wanneer uh, is er sprake van recreatief gebruik? Uh, <tus> er zijn volgens de officiële cijfers 2,1 miljoen drugsverslaafden in Iran. Nou, er wonen 70 miljoen mensen in Iran. Het zijn er waarschijnlijk veel meer in iedere familie. Uh, is wel een drugsverslaafde. In jouw familie ook? In mijn schoonfamilie hebben wij inderdaad ook een drugsverslaafde oom. En dat is een beetje wat je hier in de jaren zeventig wel zag. Uh, dat de, de buurjongen van het huis waar ik toen woonde thuis kwam... en tegen zijn ouders schreven dat hij geld wilde voor drugs. Nou Dat zie je dus tegenwoordig in Iran ook. Er zijn veel zware drugsgebruikers, mensen die heroïne gebruiken... versneden vormen van crack en andere echte smerigheid. Ja, die mensen zie je s'avonds op straat lopen... en dan vraag je aan de politie van... joh moet je daar niet wat tegen doen? Of, hè, hoe, hoe ga je daarmee om? En dan zeggen ze gewoon, ja, daar kunnen we toch niet aan beginnen. Ja, Waar komen al die drugs in z'n naam vandaan? Nou ja, de zwaardere drugs tussen opium en met name heroïne... wat van opium wordt gemaakt, dat, dat komt uit Afghanistan. Ik ben in februari nog in de, bij de grens geweest uh, tussen Afghanistan en Iran. daar is een, een, een muur gebouwd van 900 kilometer lang. Er zijn allerlei kanalen van 10 meter breed gebouwd. Allemaal om de konvooien van drugshandelaren... Uh, die daar over de grens binnenkwamen, maar te stoppen. Die lui hadden ook zware wapens bij zich. Er is een hele strijd gevoerd. Er zijn 3000 Iraanse politieagenten omgekomen bij die grens. Uh, maar ja, ze komen ook uit andere plekken. Bijvoorbeeld laatst trof ik een aantal Nigerianen aan in een, uh, in een internetcafé. En oh. ik vraag wat doen jullie hier? Toen moesten ze een beetje lachen en toen heb ik een beetje doorgevraagd en op internet gezocht. En toen bleek dat er tegenwoordig heel veel Nigerianen via Zuid-Amerika naar Iran uh, vliegen om uh, coke te verkopen in Teheran. Ja, en is, het, is die coke en andere drugs daar even gemakkelijk of even moeilijk te krijgen als hier in Amsterdam? Nou, hier is het wel heel makkelijk. Maar uh, in, uh, in Iran is het een kwestie van uh, ja, even bellen en uh, of één, twee vrienden bellen die een nummer hebben en dan wordt het bij je thuis gebracht. Duur? Duur Nou, uh, wat is het uh, 100 gram? Nou, het kost iets van ja, wel 80 euro per gram of zo. Ik weet niet precies wat het hier kost. Want ik ben geen gevaarlijk uh, nee, gebruiker. Nee. Jammer, ja. Ja, jammer. Nou, ik ben <laughs> ik wel blij om, hoor. Maar als het waar is dat er zoveel jongeren gebruiken... en overgaan tot uh, criminaliteit... dan zullen de gevangenissen ook wel vol zitten. Nou ja, het, het is zo dat, dat drugshandelaren... die worden in Iran heel hard aangepakt, namelijk... die worden gewoon opgehangen. We hebben vorig jaar 500 uh, ophangingen, executies gehad... en dat waren voor het grootste deel drugshandelaren. Uh, maar met, met, met drugsverslaafden is een tijd lang toch wel omgegaan... zoals we dat in Nederland een beetje doen. Of tenminste, een beetje oh. vergelijkbaar met Nederland. Namelijk, ze worden als patiënten gezien. Uh, dat betekent niet dat iedereen hulp krijgt. Dat betekent lang niet dat het overal goed gaat. En daarbij moet ook gezegd worden dat... De afgelopen jaren er een hardere lijn is, uh, is, uh, in, het, in de aanpak van het drugsprobleem. Er zijn ook namelijk kampen geopend, waar, een soort werkkampen, waar drugsverslaafden dan gerehabiliteerd worden. En nou ja, daar heb ik geprobeerd bijvoorbeeld toegang te krijgen om daar eens te gaan kijken. Maar dat was toch niet zo'n goed idee van de Iraanse autoriteiten. Dus dat maakt wel duidelijk hoe die kampen, hoe het daaraan toe gaat. Doet dat drugsgebruik zich trouwens vooral voor in Teheran of, of, of overal in Iran? Nee, het is echt overal in Iran en met name hoe verder je van de hoofdstad en dus ook kans op werk en kans op een toekomst verwijderd raakt, eh, ja, hoe meer drugsgebruik er is. Ja, mogen we nou aannemen dat die drugsgebruikers, die jongeren, de, dat dat meest de westers georiënteerden zijn of ook islamitische jongeren? Nee hoor, kijk, uh, het, het, het vlees is zwak, uh, hoe uh, islamitisch je ook bent. En, uh, en als je geen toekomst hebt, geen kans op een baan... geen kans om te trouwen omdat je niet genoeg geld hebt uh, daarvoor... ja, dan is een, een iedere vorm van escapisme uh, natuurlijk uh, uh, uh, uh, ja, misschien een mogelijkheid. En uh, ik, dat gaat ook niet aan religieuze mensen voorbij. Nee. En, en de, de geestelijke leiders van het land, de ayatollahs... Uh, zeggen die hier wel eens iets over? Nou, die, die, die zit dan natuurlijk een beetje in een ideologische spagaat. Want Iran is niet zo'n land waar helemaal de werkelijkheid wordt ontkend. He, er wordt op televisie bijvoorbeeld over, uh, over drugsgebruik gesproken. Er wordt voor gewaarschuwd, middels ja, opgewonden uitzendingen, waar je mensen met uh, gescrambelde gezichten ziet die dan roepen hoe erg het wel niet is dat ze drugs gebruiken. Maar die, die ayatollahs die moeten natuurlijk ook een soort van hun ideologie aanhouden waar het. Waar het Volgens hun blijkt dat Iran het beste land ter wereld is. Dus die geven dan vaak het Westen de schuld uh, van het toename van het drugsgebruik in Iran. Ze zeggen uh, het perfide Westen uh, probeert uh, ja, de hersenen, de gedachten, de toekomst van onze jongeren te vergiftigen. En uh, dat doen ze door uh, in het geheim uh, drugs te verkopen in Iran. Nou, dat is natuurlijk een beetje een eigen vorm van escapisme voor de Iraanse moela's. Ja, want jij schrijft het toe aan het hele probleem... vooral toe aan structurele tekortkomingen... in de Iraanse maatschappij en staat zelf. Ja, kijk, ik denk niet dat, dat, dat, dat Iraniërs... een enorme voorliefde voor drugsgebruik hebben... al waren ze natuurlijk hebben ze natuurlijk lang lekker opium gebruikt. Maar um, uh, ja, natuurlijk, het is een, natuurlijk een vreselijke cocktail... Van, uh, van dingen die de Iraanse jongeren treft. Er zijn, uh, er zijn uh, miljoenen uh, Iraanse jongeren onder de 35. Die hebben dus geen kans op een baan. Die hebben geen kans op een huwelijk. Die hebben geen kans op een normaal leven. En dat, dat ligt gedeeltelijk aan de Iraanse leiders. Dat ligt ook ja. gedeeltelijk aan de internationale sancties tegen het land. Ze zitten gewoon enorm tussen het wal en het schip. En ja, uh, nou dan zou ik ook wel... een uh, een pilletje meer ja. nemen of een glaasje meer nou, drinken, als ik dat zou hebben. Over de leiders gesproken, verwacht je dat de nieuwe president Rouhani dit probleem gaat aanpakken? Nou, Rohan heeft gezegd, uh, heeft, heeft echt een campagne gevoerd. Met dat hij zegt dat hij de problemen niet wil onderkennen. En dat hij uh, ja, man en paard wil noemen, om zo maar te zeggen. Nou ja, ik ben heel benieuwd of hij het drugsprobleem ook echt uh, zal durven aan te pakken. Omdat het, er rust toch een taboe op. Uh, het, is, het is niet makkelijk om, uh, om toe te geven. Uh, dat, uh, dat, dat je beleid de afgelopen dertig jaar uh, op het gebied van jongeren gefaald heeft... en dat ze nu meer drugs gebruiken dan, nee. dan blijkbaar welk ander land ter wereld. Maar ja, als het, misschien dat hij een andere koers wil varen. Dat moeten we natuurlijk afwachten. Tot zover Iran. Dank Thomas Erdbrink.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 got everything I've got you Goede muziek, zeg. Jack Johnson, I got you. Groot wetenschappelijk nieuws nu. 's werelds oudste speelstukken zouden deze week zijn opgegraven in Turkije. Volgens Turkse archeologen gaat het om stukken van een bordspel uit de bronstijd. 5000 jaar geleden. In Leiden heb ik aan de lijn archeoloog Diederik Meijer van de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u beschrijven wat er, wat er is gevonden? Um, voor zover het uit uh, de uh, populaire pers, want het is nog geen wetenschappelijke publicatie. Uh, duidelijk is, is het een aantal uh, steentjes in uh, heel mooi gepolijste vorm. Er zitten wat piramidevormige uh, pionnetjes bij. Ja, en, en biggetjes. Uh, dingen die op een zetpil lijken. Oh, in ja. zwarte steen en in witte steen. een Beetje kogelachtig dus. Ja, ik zie het hier op een foto. Diertjes ook. Ja, uh, drie hele leuke evenzwijntjes. Absoluut, oh, het zijn evenzwijntjes. Ja. Ik denk het wel, ja. ja. En uh, dan zie ik verder vier vogeltjes waarschijnlijk, of roofvogels liever, ja, ja, ja. die op een uh, ding zitten. En pionnetjes die geen duidelijke beschrijfbare vorm hebben. En wat balletjes. Ja. Van alles van steen en mooi gepolijst. Maar is dit nou echt het oudste bordspel dat er ooit gevonden is? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, als wetenschapper probeer je altijd een beetje um, voorzichtig te zijn. Um, de context is nog niet helemaal duidelijk gepubliceerd. Het aardewerk dat erbij gevonden is... Um, kan je dateren tussen ongeveer 2900 en 2600 voor Christus. En um, dat moet de tijd zijn dat deze dingen gemaakt werden en gebruikt werden. Ja, ja. En dat is ongeveer dezelfde tijd als bordspelen die in uh, zuidelijke Mesopotamië gevonden zijn, dus in Irak, in de stad Ur, het ja. Ur der Chaldeeën heet dat dan, um, heeft Woolley in de twintig jaren in Graven ook uh, twee um, bordspelen gevonden met de pionnetjes erbij, dus met het bordspel zelf ook. Prachtig ingelegd werk. Ja, het zijn dus twee bordspellen die wedijveren om, om welk nou precies het oudste is, maar het doet er misschien minder toe. Uh, deze zijn gevonden in een graf. En uh, Waarom ja. werden daar uh, spelletjes in neergelegd? Nou, dat is een heel leuk verhaal. Ik zal het proberen het kort te maken. Maar wij denken dat, um, en dat is ook wel uit teksten bekend dat als je doodging, dan moest je een reis ondernemen naar de onderwereld. Ja. En die onderwereld was, hoe kan het ook anders, in het westen... waar de zon ondergaat. En als je in zuid Mesopotamië bent en je kijkt naar het westen... kijk je naar de woestijn. En uh, dus de tocht naar die onderwereld was een lange, moeilijke, stoffige tocht... waar je uh, onderweg dorst kreeg... Uh, door de hitte natuurlijk overmand werd, enzovoort. Dus dan had je na die zware tocht, waar je allerlei dingen voor nodig had... proviant, water, potten om dat in te vervoeren, schoenen om op te lopen... rijke mensen namen een karretje mee, hadden een wagen. En uh, dan kwam je bij de onderwereld en dan moest je over een rivier heen. Waar kennen we dat van? Nou, van de Grieken. Stix, ja. Ja. En de Grieken hebben meer van dit soort dingen overgenomen uit Mesopotamië. Maar goed, je kwam dus over de rivier heen. En dan had je uiteindelijk de plaats in de onderwereld. Die je werd toegewezen door de goden van de onderwereld. Voor wie je soms ook cadeautjes moest meenemen. Aha, ja. Als je daar was, nou, dan was het afgelopen. Ik bedoel, dan zat je daar voor de rest van de tijd. Voor de rest van de eeuwigheid. En kon je niet terug. Want de onderwereld heette ook uh, het land van geen... Terugkeer. Ja, ja. Maar, maar, er zijn altijd uitzonderingen. En um, terugkeren kon wel. Als namelijk jouw familie, die overbleef na je dood... niet goed voor jouw graf zorgde... dan kon je terugkeren als dodengeest. En was je, werd je verantwoordelijk gehouden voor vallende ziekte... onvruchtbaarheid bij de vrouw... Um, krankzinnigheid en dat soort vervelende zaken. Ja. Dus iedereen die een sterfgeval in zijn familie had, keek wel goed uit... om die grafcultus bij te houden. Mm -hmm. Onderweg en in de onderwereld had je niks te doen. Het beeld van de Mesopotamië over de onderwereld was er een van verveling. Saai. Saai, doodsaai. Ja. En eigenlijk helemaal niet leuk, zoals wij in onze christelijke geloven... hebben we het idee dat... Een uh, soort feest, hemel, ja. Ja, de hemel is geweldig. Um, nee dus. Nee. Net als bij de Grieken overigens. Die hadden ook een beeld van de onderwereld dat heel vervelend was. Nou, als je dus een spel bij je hebt, is dat fantastisch. Dan kan je het in, in ieder geval... Tijd, uh, doden. Ja. ja. Hebben u enig idee wat dan de spelregels waren? Of is daar niks over bekend? Daar is niets over bekend. Oké. Okay. We hebben dat spel uit de stad Ur waar ik het net over had. Dat is dus een bord gevonden met de uh, speelstukken... En uh, een veel latere tekst, een paar 2000 jaar later uh, te dateren tekst... op spijkerschrift, geeft een paar regels van een spel. Ja, ja. En iemand in Engeland heeft die twee dingen ver, uh, ja, gecombineerd... en denkt dat hij weet ongeveer hoe het spel uit Ur gespeeld werd. Ja. Het was een soort race met pionnetjes die je moest houden... van de ene helft van het spel, van het bord naar de andere helft. Denkt, denkt u dat deze spellen lijken op de bordspelen die we nu kennen? Schaken of dammen of Halma? Of... Ik denk Halma, mens erg je niet. En ook Monopoly hebben allemaal dat aspect van... Uh, de ander voor zijn in uh, een tocht afleggen, ja. Ja, maar het werd niet alleen in die graven gestopt. Mensen speelden het ook gewoon in het dagelijks leven, deze spellen. Ja, zeker, zeker. Want hadden ze daar hadden... tijd voor in die tijd? Ja, ja, ja. Ja, het leven was uh, net zo moeilijk of makkelijk als bij ons, denk ik. Oh, ja. En wat, wat uh, dit, dit spel, denkt u, uh, waar we het over hebben, dit Turkse spel... zullen wij daar ooit achterkomen of het leuk was om te spelen of uh, wie dat deden? Ik denk dat het heel leuk was om te spelen, anders is ze geen, niet zoveel zorg aan die stukjes uh, besteed. En het is een soort spel waarvan ik denk dat we ook tegenwoordig nog wel enige reflecties zien zo hier en daar... In uh, het nabije oosten kom je nog wel eens, ook in uh, kruisriddenkastelen bijvoorbeeld, uh, stenen tegen waar de poortwachters bijvoorbeeld zaten om een spelletje te spelen. Uh, dat zie je dan aan in een bepaalde configuratie gemaakte kuiltjes in de steen, waar ongetwijfeld dit soort pionnetjes en zo een rol bij hebben gespeeld. Ja, Ten slotte, ziet u dit als een belangrijke vondst, dit uh, bordspel, mogelijk het oudste ter wereld? Um, ik denk dat het een heel, heel interessant en heel ja, een belangrijke vondst is. Alleen uh, we hebben we alleen de pionnetjes, hè? niet het bord waarop nee. gespeeld werd. Ja, dat... En um, dat betekent dus dat die pionnetjes eventueel ook best een andere functie kunnen ja, hebben ja. gehad, zoals ja. telstenen. Dat noopt uh, tot nader onderzoek. Uh, dank u wel, Diederik Meijer, archeoloog aan de Universiteit uh, Leiden voor uw toelichting op de Vondst van Mogelijk... het alleroudste bordspel ter wereld. Geen dank. Sinds Luttelgeest is iedereen op zoek naar bewijzen... van de aankomst van de wolf in ons land. Een boer die nog anoniem wil blijven... vond nu een van zijn kalveren verscheurd. En daardoor zoomt op dit moment in heel Nederland de vraag rond... of in dit geval de wolf soms weer... Heeft toegeslagen. Aan de telefoon nu Leo Lennarts van de organisatie wolveninnederland.nl. Uh, goedenavond. Goedenavond. Die boer heeft u en nog andere wolvenkenners een foto van dat dode kalf gestuurd. Wat ziet u daarop? Nou, Ik zie een, uh, een dood kalf waar een, uh, een deel van, uh, van uh, de huid van de, de borstkast is weggehaald. En daar is wat uh, opgegeten. Uh, dus een deel van de, de hals is weg en de, de, de onderkaak is uh, aangegeten. Oei, uh, oh, uh, bloed. Ja, uh, ja, laten we zomaar zeggen, dat is niet. Uh, uh, dat was even goed dood. Ja. Dus, ja. Was dat kan dood of is hij door die aanval vermoord? Nou, dat, uh, je kunt ervan uitgaan dat het dier eerst uh, dood was en daarna uh, pas uh, aangegeten. Ah. En uh, dus dat, uh, ja, dat is dat is gebruikelijk, in ieder geval als een wolf het gedaan zou hebben. Maar ik heb uh, wel zo mijn twijfels bij of een wolf dat gedaan zou hebben. Oh ja? Ja, en, uh, en wat een wolf eigenlijk doet als hij een dier doodt, is dat hij uh, de, de darmen en de magen er eerst uithaalt. Uh, want die zitten vol met bacteriën en als dat kapot gaat, dan, uh, dan is zijn eten bedorven. Nou, die legt hij er eerst netjes naast. En uh, dan heeft hij een, uh, een maaltijd met, uh, met vlees, zeg maar. En dan kan die uh, desnoods nog een, uh, een weekje uh, voor terugkomen. Ja, kortom, het is onwaarschijnlijk dat het hier om de aanval door een wolf gaat. Ja, en er zijn nog wat meer aanwijzingen die daar uh, duiden dat het. Uh, ja, we denken aan, aan das of vos of, uh, of iets dergelijks. Maar oh, ja. uh, goed, dat, dat, daar zijn de experts het nog niet helemaal over eens. Maar het is ook lastig omdat we. Niet op de plek zelf geweest zijn. Dus we hebben niet kunnen zoeken naar uh, eventuele pootafdrukken of uh, haren die aan een uh, stukje prikkeldraad zijn blijven hangen of zo. Ja. En uh, ja, dat maakt het heel moeilijk. Weet u waar, waar zich dit heeft voorgedaan? Nou, het schijnt Drenthe te zijn, maar ook de exacte plek uh, heb ik uh, niet helemaal doorgekregen. Uh, ja, dus is allemaal uh, nogal via via gegaan. Ja. En uh, ja, we proberen, zoals gezegd, meer informatie te achterhalen en uh, wat meer duidelijkheid te scheppen hierin. Uh, ja, Drenthe, dat is niet zo ver van Luttelgeest, Daar is begin juli die, die dode wolf gevonden. Ja. Hebt u sindsdien vaker van dit soort meldingen ontvangen? Ja, we, we, sinds de, de wolf bij Luttelgees in het nieuws was, uh, zijn we helemaal overspoeld met, uh, oh ja? met meldingen. Ja, dat is soms wel 20, 30 op een dag. En dan, oh. uh, <laughs> ik ben er goed druk mee en denken de collega's van mij ook. En, uh, de, de, gelukkig betreft het uh, niet allemaal uh, dode vee, zeg maar. Nee. En, uh, uh, zijn, meestal zijn het uh, zichtwaarnemingen of uh, pootafdrukken, uh, of uh, soms keutels of zo. En, uh, ja, van een aantal van die waarnemingen... dat zou best uh, van een wolf kunnen zijn. De uh, ja. meest duidelijke zijn nog rondom Luttelgeesten uh, En uh, ja, die wijzen allemaal uh, op de, de wolf bij Luttelgeesten. ja. ja. Um, nou goed, en verder weg hadden we ook nog in Oost-Drenthe... Uh, hadden we meldingen, maar dat is inmiddels alweer meer dan een half jaar geleden. Oké. Okay. Uh, ja. Ja. Zou best kunnen, zegt u. Wat denkt u, gaat het nog lang duren voordat een onweerlegbaar bewijs is gevonden... <laughs> dat er wolven in Holland aanwezig zijn? Nou, kijk, in luttelgeest was al een, uh, een bewijs van dat wolven tot, een, uh, tot in Nederland kunnen komen. Uh, in uh, de Duitse populatie, die uh, neemt toe. En ook elders in Europa nemen de populaties wolven toe. Dus uh, daar hoeven we niet heel erg veel lang meer te wachten voor er weer een keer een wolf opduikt in Nederland. Oké, okay, we zijn benieuwd. Dank ja. Leo Linnuitz van wolveninnederland.nl Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. De, de oog -oog -dip -dip Parade. In onze serie culturele zomertips vanavond... Gonny van der Zwaag, oprichter van de iPhone Club... over de meest interessante apps voor oogluisteraars. Goedenavond, mevrouw van der Zwaag. Goedenavond. Geeft u onze SVP uw top 3, Nummer 1. Uh, op nummer 1 staat Drink. Dat is een app waarmee je uh, wijnetiketten uh, van flessen kan scannen. En als je dan bijvoorbeeld op een uh, terras zit... Dan uh, kan je meteen zien hoeveel de fles kost, waar je hem zoal kunt kopen... en wat andere mensen van die fles vinden. Oh. Hoe schrijf je drink? Drink uh, op een bijzondere manier met een Y en een C. Oké. Okay. En nummer twee? Op nummer twee. Ja, dat is een heel praktische app... Uh, wat laat zien dat je soms uh, ja, helemaal geen, uh, geen computer meer nodig hebt. Uh, dat is Takeaway. En dat, is, uh, nou, dat klinkt als een uh, afhaalmaaltijd app, maar dat is... Uh, dat is, ja, het is toch totaal iets anders. Het is gemaakt door natuur en milieu. Um, en het is bedoeld om een tekenbeet te herkennen. En dat kan je ook in Nederland gebeuren, dat je door een teek wordt gebeten. En dan kan je met die app kijken uh, ja, hoe het eruit ziet, of jij inderdaad uh, zo'n beet hebt en wat je dan moet doen. En aan de hand van stappen wordt dan uitgelegd uh, hoe, je dat gaat, uh, hoe je dat kunt oplossen. Ja, voor goed begrip. We schrijven teek dus met T-e-e-k. Ja. Ja, maar... Ik, ik begrijp dit niet helemaal, want hoe, je herkent een take toch gewoon... doordat je dan zo'n rode plek op je arm krijgt. Daar heb je toch geen app voor nodig? Nou ja, je, je hebt eerst natuurlijk zo'n beestje op je arm. En op het moment ja. dat die take zich nog niet heeft vastgebeten in je huid... kan je hem eigenlijk vrij makkelijk met een stuk plakband uh, verwijderen, ontdekte ik. Ja, met een de, de tekenpen te doe ik het altijd. Ja, dat kan ook, als hij zich wat verder heeft ingefleten. Um, of met een pincet. Ja, dus geen app. Nee, dat klopt. Maar de, de app legt wel uit wat je moet doen. En je kan ook vastleggen ah, ja. wanneer je de beet hebt gehad... zodat je later, als je naar de dokter moet en niet vraagt... dan van, nou, wanneer begonnen je te verschijnselen. Dan kan je precies doen. Oké, nog één? Een. Uh, nog eentje. Um, ja, Soundfocus. Dat is een uh, app voor mensen die gehoorproblemen hebben... of die bepaalde frequenties niet goed kunnen horen. Uh, die app die analyseert eerst in een minuut uh, ja, wat jouw uh, gehoorprobleem is... En vervolgens kan hij muziek afspelen. en past dan meteen de frequenties aan. zodat je eigenlijk het origineel hoort. zoals iemand oh. met een goed gehoor. Het, maar hoe doet hij dat dan? Krijgt. Um, nou, van tevoren moet je een soort scan uitvoeren. En je moet zeggen: van dit hoor ik wel goed en uh, niet goed. Um, nu gebeurt het nog met een app, maar dat bedenker ervan. Uh, Alex Selig, die heeft trouwens uh, zelf ook uh, gehoorde problemen. die uh, is nog bezig met een hardwareapparaatje. oké. Oh, okay. Nou, en dat is dus, uh, ik neem, noem nog even één, drink, twee, soundfocus, drie, takeaway. Dank, Gonny van der Zwaag, voor uw apps. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek zometeen de um, echte Jannen. En omdat ik een week op Texel was, eindig ik met het gedicht van Herman de Koning... dat daar bij de ingang van Camping Kogerstrand Strand hangt. Zoals dit eiland van de meeuwen is en de meeuwen van hun krijzen, en hun krijzen van de wind en de wind van niemand... zo is dit eiland van de meeuwen en de meeuwen van hun krijzen, en hun krijzen van de wind en de wind van niemand.